In de tramtunnel in Den Haag is de halte Grote Markt afgesloten... omdat er betongruis uit het plafond op het perron is gevonden. Medewerkers van vervoerbedrijf HTM ontdekten het gruis en sloegen alarm. Volgens HTM is het sluiten van het perron een voorzorgsmaatregel... omdat er is nog geen aanleiding om ook het tramverkeer in de tunnel stil te leggen. De komende dag wordt bekeken hoe groot de problemen zijn. De Haagse tramtunnel is in gebruik sinds 2004. Tijdens de bouw waren er grote problemen omdat er grondwater inliep. De tunnel werd toen onder water gezet om instorting te voorkomen. Het weer bewolkt met af en toe wat regen en minimaal rond 13 graden. Ochtends grijs met ook weer wat regen. S'middag steeds meer zon en alleen plaatselijk nog een buitje. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Ik brak de draad weer op. Um, bijna letterlijk nu. Na het hoorspel en het nieuws. de draad uit het werk van mijn gast Peter de Graaf. Die blijft tot twee uur. Wat ik heel erg leuk vind. Hij is uh, toneelschrijver en acteur trouwens. Maar we hebben het vooral over zijn werk als toneelschrijver. Nog één citaat dan om, om er weer een beetje in te komen. Oh nee. Waar is het leven dan wel voor bedoeld? vroeg ik hem. Nou, voor wat jij het laatste half jaar hebt zitten doen... naar binnen gaan en alles onder ogen zien. Je angst, je verdriet, de hoop die erbij hoort, het verlangen. Dat is de oorsprong van de wereld. De wereld die je buiten aantreft. Ik weet even niet eens meer uit, uit welk stuk het... Uh... Dat is drie maanden van Ypsilanti. Oké, okay. ja. dat is een veel ouder stuk. Ja. Goed, we hebben het vooral over... eigenlijk een van je laatste stukken. Boiled Frog Syndrome. Um, uitgevoerd door Oostpool. Met volgens mij veel succes. Het zal als hoorspelversie dus... Uh, in de herfst te horen zijn. Um, je schrijft ook veel in Nederland vooral voor Matzer. Ja. In Den Bosch. Ja. Een aantal stukken lopen eigenlijk nu kleine stukken. Ja, die verhalen. Ja, die roze schoentjes. Ja. Er komt wat. Nog aan denk ik. Een nieuw stuk wordt weer uh, is in de maak op dit ja, moment. Ja, ja, ja. Het komt nu uh, in december komt het uit. Ja. Ik zit nu nog aan de teksten te Fritten. Ja. Maar even terug wat? nog naar die. die die ervaring die zo cruciaal is... en die je beschreven hebt in... Boiled Frog Syndrome. Um, het was voor jou, denk ik. En, uh, vergelijk het met Wannes. En ja. zijn drie jaar... vechten tegen bloedkanker ja. en terugkomen. Dus ja. alles verliezen... Ja. en het leven terugvinden. Moet je het daarmee vergelijken? Is het daarom misschien ook wel zo'n uiteindelijk... helende ervaring? Jij lag in je eigen kots. Was eigenlijk alles kwijt. Hè? Zo stel ik me dat even voor... Maar daardoor, zo lijkt het althans, vond je iets terug. Ja, het is een helende ervaring. Achteraf bekeken kan je hem zo noemen. Ja. Maar het is, als remedie is die waardeloos. <laughs> dus je kan natuurlijk moeilijk zeggen, ga dat en dat en dat doen. Snap je? Dus, dus dat, dat, het is nee. heel gevaarlijk om, om iets ik. helen te noemen. Ja. Uh, het, het is ook een heel hobbelig pad. Want ik, ik, ik, ik ben natuurlijk... Op een gegeven moment er wel mee opgehouden. Ja. Met die ongezonde levenswijze. Maar ik zeg, ik zeg het daar eigenlijk fout. Eigenlijk heb, heb ik niet ervaren van ik ben er mee opgehouden. Maar die levenswijze is opgehouden met mij. Die verslaving is opgehouden met mij. Want ik heb daar, je, je zit er de hele tijd tegen te vechten. En dan op een gegeven moment ben je er klaar mee of zo. Dan lukt het. En Terwijl je al, al, al tig hebt geprobeerd ja. om ermee te stoppen. Op allerlei manieren. En, en naar psychiaters, en naar dokters, en pillen, en, en dit en dat. En alles hierop. geprobeerd. En het laatste wat ik toen aan het was, was, mediteren. Dus nou lijkt het dat het komt door het mediteren. Maar mediteren is niet fout hoor. Zeker nee. niet voor verslaafden. Dat ga je me niet horen zeggen. Maar om nu te zeggen, ga maar mediteren, dan kom je van je verslaving af. No way. Want ik ben na die, bij zijn boeddhisten in Frankrijk terechtgekomen. daar heb ik meesters gezien met een drankprobleem. Oh ja, ja, ja, want ja. er wordt behoorlijk pimpeld. Oh. Die, die zend die, die, die zen, is gesticht door een jap, weet je wel. Dus een jap die kwam eruit, uit, uit uh, Japan. En die jappen, die, die, die lust ook wel een neut. Dus die ja. dronken elke avond zijn whisky. Maar na nou, Japanners, die hebben een enzym te weinig. Waardoor ze heel snel dronken worden en geen katers hebben. Ja. Dus die de, de, de zuipen zitten heel anders in die samenleving vastgebakken dan bij ons. En die Fransen, die weten ook wel iets van alcohol. Dus ja, die is van, dat vecht niet met elkaar. Alcohol en, uh, en spiritualiteit. Nee, nee, zeker niet. Nee, dat dat, dat gaat heel goed. Dus ik bedoel, maar er is, ge geen, er is nee, geen oorzakelijk verband, laat ik dat maar, maar, maar zeggen. Ik denk wel dat jij daar, iets, dat jij daar wel iets uh, geleerd hebt. In ieder geval in die fase van je leven. Maar misschien ook wel, maar dat, dat is misschien toch wel wat je aan de orde stelt dat je soms, en we hadden het over het, het overwinnen van conflicten... door gewoon met je standpunten te laten vallen... dingen juist los te laten. Maar in deze ervaring, die zo cruciaal is... laat je heel veel los. Bijna alles. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Zo ver gaan, nog verder gaan. Ja. En misschien moet je daar niet... Dat is mijn vraag aan jou. Moet je daar misschien niet ook uiteindelijk niet bang voor zijn? Even los van jouw persoonlijke ervaringen, maar... We hebben zo, wij worden zo vaak geleid door angsten. Angsten voor absoluut, alles. Absoluut, absoluut. En misschien... En, en, en dat mediteren is alleen maar loslaten. Alleen maar. Want er is niks enger dan op een de trein te gaan voor tien dagen. Ja. Dit is echt de eerste keer ben ik ga lopen terug. na ja. anderhalve dag. Helemaal gek. Je kon er niet tegen. Ben je gek? Ja, ik ben helemaal... Oh, oh. Zo, en ik heb daar nog. Daar word je daar ja, gek van? Waar je dan ja, nou, bij mij, bij mij was het vooral ook dat er uh, jeugdtrauma's naar boven kwamen. Want die, die, ik, heb, ik heb vroeger op kostscholen gezeten en. Uh, en uh, ja, De jezuïeten? Nee, dat, dat was college, maar daarvoor nog. Echt op, op katholieke kostscholen, waar je dan bleef slapen. En, en een beetje getraumatiseerde jeugd gehad. En, en, en die. Uh, die, die uh, die boeddhisten zitten nou in al die kloosters, weet je wel. Want die kloosters zijn leeg. En die boeddhisten die huren die plekken en dan uh, gaan ze daar uh, mediteren. Maar dan zit je weer met die gangen met, met, die, met die tegeltjes en die grote ramen. Dus dat, dat was ontzettend. Uh, ja, dat was, daar heb ik echt op moeten werken om, om, om dat gewoon te zien... als een gang met tegeltjes en grote ramen. Einde verhaal. Nou. Zo, en al die dingen wat erbij kwam. Maar dat was ook wel goed. Want je loopt daarmee rond met die gevoelens van... Verlatenheid. En ik zit erin. Dus al die, die gevoelens van vroeger. En je moet, ze, uh, ja, je moet ze er laten zijn. En erbij blijven zitten. Opdat ze hun kracht verliezen. Omdat ze, ze niet meer spoken. Omdat je, en dan, dan leer je. En daar is moed voor nodig. Want dat is eigenlijk angst: ja. maar maar dat, Allemaal tinten angst Maar daar is een parallel, toch, Peter, Peter de Graaf? Tussen dat wat, wat je persoonlijk kunt ervaren en wat de maatschappij moet doen. Hè? Beginnend met Dutroux en die Clarissen, we zeer, cirkelen zeker, eigenlijk rond dezelfde zeker, dingen... dat, zeker wel, dat ja. je als maatschappij zo bang kunt zijn voor ja, sommige dingen... Zeker. dat je juist niet het goede doet. Zeker. Het, het, het, het, het, het maatschappij bestaat uit een collectief van individuen... en het gedraagt zich ook als een individu. Ja. En om dat, dat maatschappelijk individu te veranderen... kan alleen maar doordat alle individuele individuutjes veranderen. Dan gaat dat collectieve... Mee. Dus het is heel belangrijk dat ieder voor zich en op zijn eigen manier... en op zijn eigen uh, tempo probeert dat weggetje naar zijn eigen binnenste... naar zijn nee. eigen kern uit te hakken. En dan gaat wat, wat eigenlijk de wereld zoals we hem buiten treffen... is een afspiegeling van wat er in ons binnenste leeft. Er is niet zoiets als een objectieve wereld nee. buiten ons. Dat is een fabeltje... Van de, van, de, van de wetenschap, van de rationele wetenschap. Want die zijn overal meetlatjes tegenaan gaan leggen. En daar, met die meetlatjes, hebben ze een objectief wereldje... uit de chaos die de werkelijkheid in, we in wezen is, gefilterd. En dan zijn ze de, de, hebben ze... De, die, die objectieve wereld bestaat uit cijfertjes en uit data. En daar kunnen ze daar weer wiskunde mee uithalen, wiskundige dingen. En natuurlijk, zolang we dat dat op, op dode materie toepassen, kunnen we dingen voor elkaar krijgen. We, we maken auto's die het doen en het blijven doen, heel lang toch. En we maken computers en zo, dus, dus er valt best wel voordeel uit te halen. Er is helemaal niks mis mee. Maar om nou te zeggen, we kunnen alles oplossen op die manier. Wrong. En omdat we dus een aantal aspecten van die werkelijkheid... daardoor buiten beschouwing laten, omdat het niet, we niet wetenschappelijk is om zo te kijken... laten we ook een deel van ons wezen buiten beschouwing. Dus het, het, het punt is dat we uh, um, de, de wereld, als je, als je ervan uitgaat... Als je kijkt, van, stel je voor dat, dat er geen objectieve wereld buiten ons is. Nee. Maar dat we allemaal een strikt persoonlijke perceptie hebben... van de wereld waarin we leven. Dan kunnen we door onszelf te veranderen... of door anders in ons systeem te zitten... de hele samenleving veranderen. En believe me... It works. Ik bedoel, ik ja. heb het ja, ja. meegemaakt, want ik heb een hele weg afgelegd. En ik woon nou nog in hetzelfde buurtje... waar ik, waar ik vroeger helemaal gek werd van, van, van de muren die op me afkwamen... en de droevigheid en de tristesse. Ja, ja, ja, ja. Terwijl, terwijl ik het nu het mooiste, leukste buurtje vind op de hele wereld. Uh, uh. Dus ja. En, en ik, ik ben er absoluut van overtuigd... Dat gesteld dat de mensen vertrouwder zouden worden met wat er in hun binnenste leeft... en hoe dat daar aan toe gaat. Hoe, daar, hoe, hoe krachten, emoties, conditioneringen ook van, vanuit de jeugd... Hoe die, hoe die nu nog uithalen voortdurend in allerlei relaties... en in allerlei dingen die ze zien of menen te zien. Hoe dat uiteindelijk ieder voor zich de wereld schept waarin ieder individueel leeft... als ze dat zouden gaan begrijpen dan zou ook het isolement verdwijnen. Want dan zouden we weten van, oh, dat is iets wat bij iedereen gebeurt. Zoals het gelijk waar we het er straks over hadden. We hebben gelijk het om gelijk. verschillende redenen, maar het gevoel gelijk te hebben. Ja. Het gevoel van, oh, zo is het en daar wil ik voor strijden. Dat is bij iedereen hetzelfde.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 La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tout vos clichés. Ik Zaz is ook muziek die uh, is meegenomen door Peter de Graaf, mijn gast, vannacht in Casaluna, acteur en toneelschrijver. Lekker vrolijk. Uh. Ja, ja, vitaal, hè? Vitaal, ja, ja, heel het anders. Leven. Soort van. Yes, ja, dat is yes, het. Yes. Ja, ja, dat yes. wil je ook even laten. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Zit hier ook weer een verhaal aan vast? Nee, zo niet, niet, niet zo'n verhaal. Nee, ik, ik heb het gewoon toevallig op de radio ontdekt. tijdens vakantie in Frankrijk. En, ja. Ik heb er heel lang Lekker. achteraan gezeten voordat ik het had. Vrolijk liedje. worden. Ja, ja, maar ik vond het ook goede teksten en zo. Ja. Weet je wat ik zou willen? Ontsnappen. Niet uit deze situatie of zo, meer in het algemeen. Ontsnappen. Een mens die uit een bepaalde situatie weg wil, die heeft het niet begrepen volgens mij. Je komt toch weer in een andere situatie terecht. En die is misschien prettiger dan degene waar je eerst in zat, maar dat is daarom niet beter. Dan ga je je weer hechten, en daar wennen we dan aan. Zijn ze niet meer prettig? Gaan we naar andere dingen verlangen waarvan we denken dat ze prettig zijn? En dat houdt niet op. Het is eindeloos. En ik zou, ik zou los willen kunnen komen... Zie je uit... Hoe moet ik dat zeggen? Uit dat mentale gebied waar we in zitten als mens. Niet dat verdriet van nu. Dat gaat vanzelf wel voorbij. Maar de betrokkenheid met alles. Snap je? Ach. Ik zit te wauwelen. Nog een fragment uit... Boiled Frog Syndrome. Van... Uh, Peter de Graaf. We zijn in ieder geval... Peter, we hebben een beetje jou... het parcours dat jij hebt afgelegd. Uh, maar ja, een aantal aspecten daarvan naar voren gehaald. Maar we zijn nu wel zo langzamerhand aangeleid... aangeland bij wat jij over de maatschappij te zeggen hebt. En daar zijn we, heb je al een aantal dingen nu over gezegd. En daar gaat het bij eigenlijk... misschien wel in dit stuk... Um, over twee dingen. Economie, mag ik het even zo noemen... en gewenning. Dat zijn twee belangrijke onderwerpen. Ja. En ik zit me eigenlijk af te vragen... of ik je moet vragen om een stuk uit... Zelf, om, om, jij, om jou nou maar eens een stuk te laten voorlezen. Die, die Tirade van Joachim. Dat is een lang stuk. Ook oh, die. Ja. Heb je, heb je hem? Ja, ik sta, uit print, hij, hij staat voor. Hij staat voor. Van het scherm. Oké. Okay. Dat is een lang stuk. Maar dan horen we je tenminste ook eens een keer... Oké. Okay. Wil je dat doen? Ja, natuurlijk. Ga maar zitten. Ik weet niet waar je moet beginnen, maar jij kent het beter dan ik. Uh, uh, uh, uh, uh. Ja, oké. Okay. Ik... Oh, oh, fout. Kan ik scrollen met dat ding? Oké, oké, oké. Ja, gaan we. Als ik een pan water op het vuur zet... en ik wacht tot het water kookt... en ik gooi er vervolgens een kikker in... dan probeert dat beest als een gek uit, die, uit het water te geraken. Meteen. Wanneer ik daarentegen die kikker in die pan gooi... voor ik dat water opzet en ik breng het dan geleidelijk aan de kook... dan is er geen enkel moment waarop die kikker besluit... om te proberen dat water te verlaten. Geen enkel. Hij laat zich, terwijl hij volkomen ontspannen in dat water hangt... morsdood koken. Nou, dat verschijnsel dat noemen ze Boiling Frog Syndrome. En dat is dus op allerlei situaties van toepassing... Hoor, gaande van, van, van mensen met de verslaving of... of... Vrouwen die een gewelddadige man niet kunnen verlaten... Tot, tot bedrijven waar gepist wordt op de werkvloer, enzovoort, enzovoort. En dat, dat, dat van die kikker, dat is misschien niet waar... maar, maar uh, van, van die mensen in die verslaving en die rotsfeer in die bedrijven, dat wel. En toen nou was ik vannacht aan het nadenken... over hoe we dit tegelbedrijf weer gezond kunnen maken. Maar daardoor kwam ik bij de vraag, wat is gezond? Nou kijk, tot midden van vorige eeuw was er nog honger in Nederland. Ja, de, de, de winter van 1944, 1945 was de laatste keer. de laatste keer dat, dat, dat we nog aan de lijf ondervonden hebben... hoe belangrijk het is dat er in de basisbehoefte wordt voorzien. Voedsel, kleding, onderdak. Maar eind jaren 50 waren we er al. Onderdak, dat kon bij ons misschien nog een beetje beter. Maar, maar voedsel, kleding, dat was er in voldoende mate. Voor iedereen. In de hele westerse wereld. We hadden toen al onze doelen moeten verleggen. Onze vraag moeten stellen, wat gaan we nu doen? Buiken zijn gevuld, lichamen gekleed, we slapen droog. Wat nu? Wat hebben we nu nodig om gelukkig te zijn? Nou, En die vraag die is toen nooit gesteld. We zijn voortblijven borduren, borduren op de oude overtuiging van de hongerigen... Geluk is als je buik is gevuld. Maar vermits die al vol was eind jaren 50... zijn we gaan geluk gaan zoeken in de manier waarop we die buik vulden. Begin jaren 60 zat geluk in een steengril... en in een friteuze, en in een keukenrobot, een, keuken een gourmetcel, pizza pan. Ook onderdak Ze hebben blijven koesteren als een belangrijke geluksbrenger... met stofzuigers, een tuincentra, meubelboulevards, kleding met Lacoste, Burberry, Gastra. We hebben alles tot hoog boven het niveau van de basisbehoeften getild. En de consumptiemaatschappij was geboren. Geluk werd als begrip vervangen door koopkracht. Als we meteen na de hongerwinter... naar alverwege de jaren 60 waren gewipt... dan waren we eruit gesprongen met z'n allen. Net als de kikker. Maar het ging geleidelijk, snap je? De hippie en de provenbeweging, die, die zijn er nog proberen uit te springen. Maar dat was toen al te laat. De industrie die negeerde het signaal... die zetten de flower power motieven op tassen en op kleding en autotjes... en de jeugd daarmee de winst nog de hoogte in... En daarna liepen de kerken leeg, terecht ook, want de oude religie bood geen alternatief voor het gevoel van leegte dat als bijproduct van de consumptiegeluk in ons binnenste de kop opstak. Dus die kerken liepen leeg. En de kerk die verdween wel, maar er kwam waarschijnlijk niks voor in de plaats. Maar een vacuüm, weet je, dat bestaat niet. Leegte vult zich spontaan, vult zich spontaan met wat er voorhanden is. En wat was er voorhanden? <laughs> Ik zit hier te knoeien, <laughs> te knoeien met het gescroll. <laughs> hey, wat, was er, wat was er voor okay. Wetenschap, de politiek, de media. De economie werd onze nieuwe religie. Shoppen werd het doel van het leven uitgeroepen. Kijk, op zaterdag maar eens in de winkelstraat in al die steden. Al die weldoorvoede, goed mensen. Met ernstige, afgetrokken gezichten. En handen vol dingen die ze niet nodig hebben. Maar waarvan ze het gevoel hebben dat die hun tot, tot hun basisbehoefte behoort. En zonder dat iemand in, het ga, in de gaten had, hebben we een dictatuur gesticht. Erger dan die van de kerk in de middeleeuwen. En we weten het niet eens. Het ziekelijke van het economische denken is dat ze op groei is gebaseerd. Groei en winst. Stagnatie is recessie zogenaamd. Maar vermits de planeet niet meegroeit en de voorraden eindig zijn... kon er alleen nog winst gemaakt worden door technologische vernieuwing en efficiëntie. Omwille van die groeidwang werden economische wetmatigheden ook toegepast op gebieden waar ze niet thuishoren. Op de zorg en het onderwijs, de kunst. Alles wat voorheen non-profit heette, moest op een gegeven moment winst gaan maken. Natuurlijk werd er geprotesteerd. Natuurlijk kwamen de mensen op straat, de, de, de verpleegsters en de leraren en de kunstenaars. Maar dat was gemummel in de marge van de hedendaagse geschiedenis. Dat stond niet in verhouding tot de wetenschappelijk onderbouwde drijfveren van de winsteconomie. De geïnstitutionaliseerde hebzucht werd door niemand als dusdanig erkend... omdat het predicaat hebzucht als moreel oordeel werd gezien. Moraliteit werd geassocieerd met de kerk en de kerk met kinderporno. Dus werd moraliteit vervangen door wetenschap, door wiskundige modellen... die, die, die voor natuurwetten werden gehouden... en waarin geen spoor van de hebzucht viel te ontdekken. Men dacht dat dat de manier was waarop God de wereld bedoeld had met zijn schepping. Als er alle God bestond en een schepping. Dat was onze cultuur. Dat, dat was wat het Westen de wereld te bieden had. De basisbehoeften van de holbewoner opgevoerd tot ver voorbij het absurde. Met het vernuft, de kennis en de industriële vermogens van een hoogtechnologische samenleving. Tot op het punt waar we nu zijn aanbeland. En waar het hele systeem alsmaar dieper wegzakt in chaos. En één vraag is iedereen onderweg vergeten te stellen. Wat zijn de nieuwe behoeften nadat de mens met de gevulde maag droog en warm zit? Hoe kunnen we geluk genereren? Daar heeft niemand bij stilgestaan. Of erger nog, dat moest het geheim blijven. Want gelukkige mensen die hebben geen behoefte en die kopen dus niks. En dan zijn we die, die cultuur gaan exporteren naar China, naar India en Brazilië, volkeren waarvan de meeste huidige bewoners de honger nog aan de lijve hebben meegemaakt. En terwijl we hier als gevolg van consumptieleegte, leegte zitten kampen met zelfmoord en depressie. terwijl we hier lopen twijfelen tussen Prozac en Meditatie. hebben zij het zaakje overgenomen. Zij passen die dat winst-economische denken nog veel rigoureuzer toe. dan wij het ooit hebben durven doen. En ze hebben nog geen idee van de kater na het feest. Kijk, en op elk moment hadden we er kunnen uitstappen. op elk moment hadden we als kikker keer kunnen gaan en kunnen springen. Maar we hangen als sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hangen we... volkomen ontspannen in het alsmaar heter wordende water. En daarom, en heb ik zitten denken vannacht... Oe, daarom gaat dit bedrijf niet over tegels... dit bedrijf gaat niet over winst maken... nee, dit bedrijf gaat over het ontwikkelen van een nieuwe mentaliteit... van, van, van, van, van een nieuwe cultuur... waarbij winst niet het belangrijkste oog, oogmerk is... maar evenwicht, snap je? Geluk. En niet alleen het geluk van de klant, maar ook van de werknemer. Zelfs het geluk van de concurrent... Wij moeten geluk gaan produceren door middel van tegels. Genoeg verdienen om iedereen te betalen, klaar. Maar niet meer willen groeien, tenzij innerlijk niet het bedrijf... Hè, maar de werknemers en de klanten. Iedereen die met het bedrijf te maken heeft, motiveren en de ruimte geven... om op zijn eigen manier, in zijn eigen ritme zichzelf tot ontwikkeling te brengen... door te zoeken naar een werkelijk innerlijk geluk. Dit was, ja, wow. was even Peter de Graaf als schrijver en acteur En uh, ik had het niet van tevoren gevraagd Dus je doet het bam zo, ga maar zitten en lees het dan maar, ja. Dan krijg je dit, dankjewel Alsjeblieft, ja. Ja, ik heb het laatste er ook nog bij gedaan. Ja, dat, dat, dat moet je is... even hebben. Dat moet je even. Nee, moet, dat moet, ja. Kijk, dat is, wordt het te is, serieus. Kijk, dat is niet goed. Het, is nog dat... even de context <laughs> van dat stuk. Boyd Frog Syndrome, nogmaals, later in de herfst, ook op, uh, op uh, Radio 1. is een, uh, een bedrijf, een tegelbedrijf, in verval. Dit speelt zich in 2012, 2017 af. Dus de Chinezen hebben het al lang overgenomen. Dit bedrijf, het familiebedrijf probeert nog stand te houden. Dat lukt natuurlijk niet goed, want... Nou ja, een familiebedrijf vraagt om familiemoeilijkheden. Die zijn er ook volop in jouw stuk. En dan komt er zo'n jonge jongen, Joachim, die hier aan het woord was. En die heeft een droom. En die heeft het opeens gezien. En dan krijg je die hele tirade ja. over wat er eigenlijk mis is met de wereld... en met ja. de samenleving waar wij in leven. Nu ook al natuurlijk. Maar dan, aan het eind, dan komt het terug. Dat is... En dan, dan, dat is ook op te, bij tegelbedrijven denk ik natuurlijk ook meteen aan de tegeltjes... De, ja, de, de wijsheidstegeltjes. Ja, ja, ja, ja, dus even ja. denk je van, hé, wat? We gaan, we, gaan, we gaan tegels voor, eh, voor geluk, bakken. geluk bakken met... Ja, een, hoe word je ja. gelukkig? Dat ja. vind ik wel buitengewoon ironisch. Dat ja. je dan relativeert het opeens. Dat je dat ja, ook... moet ook. Moet ook. Je kan, je, je, het heeft geen zin om zo ver op te stijgen. Je moest terug. Je moest het relativeren. Ja, denk ik je, dan, moet, toch? je moet terug. Uh, maar het is een, het is een leuke... Het is, het, het, ik ben ook geen econoom. En ik ben, ook, ik ben een toneelschrijver, ja. dus ik mag doorgaan. Ik mag, ik mag uh, uh, fantasieën schetsen. Ja. Waarbij ik wel de aantekening wil maken dat fantasieën levende werkelijkheden zijn. Ja. Dat is niet iets dat niet bestaat. Nee, nee. Dat bedoel ik niet als ik fantasie zeg. Ja. He, want bijvoorbeeld uh, uh, bestaat Sinterklaas, ja. dan zeggen ze nee... Maar Sinterklaas is wel jaarlijks verantwoordelijk... voor een omzet van miljoenen ja. euro's aan speelgoed. Ik, die denk wel te bestaan. Ik weet bij God niet hoe ik dat voor elkaar zou moeten krijgen. Dus, dus let op met... Voor mij, als ik fantasie gebruik... Ja, die, die, die, ik. Die, die traditionele wetenschappers die zeggen... God is fantasie, daar ben ik volmondig mee eens. Maar hun wetenschap is dat net zo. Dat ja. is ook een fantasie. Of in in ieder geval aspect van de werkelijkheid. Absoluut, ja. Het woord, dus, volgens mij heeft Notenboom dat wel eens gezegd... Dat die, bij het onderscheid tussen droom en werkelijkheid. Ja. Alsof, alsof de droom niet is tot de werkelijkheid behoort. Ja, niet tot de werkelijkheid behoort. Nou, de, dat, is, dat is een heel ontzettende misvatting. Want je kan een hoop uh, fenomenen schrappen, moest dat het geval zijn. Alles wat met kunst, met mode, met parfums, met, met, met reclame te maken heeft... kan je allemaal schrappen. Ja. Uh, maar er zit, als, iets al... gewoon, er zit iets heel moois in de droom. He? Toch? Er zit een kracht in dromen. Absoluut. Het, ik bedoel, het heeft een, een realiserende werking. Het, ja. is, het, is, het is het voorgeborgde van, van, van de daad. Van de... Ja. Absoluut. Dus dat, ik, ik zit wat dat betreft in theater op mijn plek... dat ik denk van, mag ik eens? met, met fantasie even iets, een tekening maken van woorden... die ons op een bepaalde manier laten nadenken over onszelf. Punt. Zonder dat ik daarom een oplossing hoef aan te reiken. Of, of zonder dat ik daarom moet zeggen, zo kan het concreet. Snap je? Dat is de positieve kant. Ondertussen. Deze jongen is, is inderdaad een dromer en heeft een droom en, en wil iets moois maken. Maar daarin zit ook het idee dat wat is het? shoppen is het doel van het leven geworden. Het is de religie. Dat is de, de, de, het vacuüm bestaat niet. Dus op een of andere manier hebben, hebben, is, is de kerk verdwenen. Ja. En de, de, dat vacuüm dat heeft zich spontaan gevuld met economie. Met economische wetmatigheden. Dus misschien is shoppen niet het doel. Maar, uh, de, de, maar, maar um, economie is in ieder geval de nieuwe religie. Ja. Economie in combinatie met wetenschap. En, en hoe we dat tot uitdrukking brengen, ja, de, de, de, de shoppingmalls zijn, zijn de kerken. En, en kijk maar eens wat we doen in het hele Westen, elke zaterdag. We moeten eens gaan kijken naar die winkelstraten, ja. hoe we daar rondlopen. Ja, ik, kom, ik kom eerlijk gezegd, kom ik daar liever niet, maar, op zaterdag. Maar. Ja, maar ga, je eens, ga je wel eens kijken dan? Ga je... Tuurlijk wel. Ja? ja, ik woon in een stad dus, dus, en, en ik verbaas me er steeds over dat, hoe gemotiveerd we dat doen. En, en hoe, hoe weinig blij we ervan worden... En, en hoe we dat blijkbaar niet zien. Hoe, hoe niemand zich de vraagt... wat zijn we nou aan het doen? Nou, maar, kijk, wij hebben verkiezingen. Wat is het, wat is, waar gaat dat over? over? Nou, Economie over groei. Gaat alleen maar over, die moet gerealiseerd groei, precies, worden. Precies, Terwijl ik er staat de staatjes hoort. in de kranten vandaag... over welke partij, bij welke plannen... groeit ja. het meest, het minst... het bruto nationaal product. Al die, het is alles... Maar ook die economie die moet groeien, daar heb ik de grootste vraagtekens bij. Ja. Dat, dat, is, dat is technisch onmogelijk. We zien dat de rek uit die groei is, ja. de voorraden zijn op. En, en toch, en toch denkt men denkt binnen het economische denken, denkt men ja, maar nee, we, we, dat, dat, is, dat kan. Terwijl het, het kleinste kind zegt, nee, dat kan niet. Maar dan zeg je zo met zoveel woorden dat al die politici, gisteravond waren de vier in debat, eigenlijk moreel onverantwoord bezig zijn. Absoluut. Dat zeg ik wel. Alleen ze weten het niet. Ze hebben er geen idee van. Zouden ze daar geen idee van hebben of willen ze het niet weten? Nee, dat kan niet. De consensus is daar niet voor. Je wordt, je wordt direct uitgerangeerd. Als ik naast een econoom... bij bijvoorbeeld Paul Witteman zou zeggen... dat, dat uh, groei belachelijk is... dan, dan kapt hij met zijn ogen... voor de televisie. <lacht> dan ben ik belachelijk. Niet wat ik zeg. Ja. Dat heb ik zien gebeuren. Je hebt al een kunstenaar. Nou, kunstenaar Interessante mensen. We moeten niet over politiek laten... ook niet over economie laten praten... Ja. Nee. Zo, en het verhaal. Dus dat, dat, dat zit daar zo diep in... dat dat, dat zelfs niet... Die jongens zijn zich niet, niet bewust van. En het enige wat ze kunnen doen... is steeds weer dezelfde remedie verzinnen... ook al hebben ze al tien keer gezien... dat het, het werkt gewoon niet werkt. Ja. Maar ze hebben niet de crea creativiteit... of ze kunnen maar... niet voldoende loslaten... maar ze, ze hebben niet voldoende afstand... om te zien van... Hey, we, moeten, we moeten uit een totaal ander vaartje gaan maar tappen. Dat, dat, dan, dan, dat, dat gaat over het hebben van een blinde vlek. Die hebben wij collectief. Dan is toch weer de vergelijking met Dutroux... Die, die in een kelder kinderen ja, opsloot... Ja. Um, gerechtvaardigd, hoe, hoe belachelijk het ook is. Zoals ik die nee, nee maak. het is helemaal niet belachelijk. Maar, maar in het hebben van een blinde vlek... Ja. Uh, vraag ik me af of jij dat gerechtvaardig vindt. Om het niet willen zien van dingen... Zoals wij dat dus collectief in deze geëconomiseerde maatschappij eigenlijk niet dingen willen zien? In nou, ik, het, alleen het hulpperkwoord willen, daar maak ik bezwaar tegen. Ik denk dat we moeten zeggen kunnen. Ik denk dat er ontzettend veel wil aanwezig is om het anders te doen, maar dat we het niet kunnen zien. We zien het niet. Bij die troe zou je zeggen: ja, ik wil mij die, die dingen niet voor de geest halen, ik wil ja, mij, dat, niet, dat, ik wil mij ja. niet verdiepen, omdat het te veel weerstand oproept, omdat het te veel. Ja. Het, het is te gruwelijk. Uh, het is tuurlijk. te gruwelijk voor woorden. Maar economisch, uh, in economische zin is dat toch eigenlijk ook zo? Er zijn toch. Kijk, je kan je volgens mij goed kwaad maken over de vreedheid waarmee er gespeculeerd wordt met voedsel, om het iets te noemen. Dat is, dat, dat is misschien wel niet minder nou, gruwelijk. Nou, nou of ik, is dat niet zo? kijk, ik, ook daarin zeg ik... Ik kan me er natuurlijk in kwaad maken, maar dat is te makkelijk. Dat is te kort door de bocht. Ik, ik probeer ook te kijken van, van uh, even niks verwe niet verwerpen. Hoe zou zo'n speculant, hoe ziet hij eruit? En die legt gewoon helemaal het verband niet tussen een hongerend iemand... en die cijfers die daar op zijn, op zijn scherm maar voorbij dat, komen... Dat, dat. die is met winst bezig. En die gelooft dat als... Die gelooft dat als de economie groeit, dat iedereen daar beter van wordt. Dat is een fabeltje, maar dat zit zo diep binnengedrongen... dat als, als de economie groeit, dan, is dat, dan, is dat, dan wordt ja. iedereen daar beter van. Dat is een fabeltje dat, dat al sinds de jaren zestig... ik was er ook van doordrongen, tot ik eens gaan googlen ben... en heb gezien, nee, dat klopt helemaal niet... Als er ergens een groei is, dan moet die zuurstof voor die groei van ergens anders worden aangezogen. Nou, hier in het Westen werd iedereen wel beter. Maar de, de armoede en de honger is op de wereld exponentieel toegenomen sinds de jaren zestig. Tussen de jaren zestig en nu. Vroeger hadden we wel van die heftige hongers zoals Biafra en zo. Die kon je vet filmen. Dat is weggesminkt. Maar nu heb je van die jongens nodig die niet te filmen zijn. Ik ben een tijd geleden nog in Afrika geweest. En daar kom ik regelmatig mensen tegen die eten maar één keer om de drie dagen... Die zijn daardoor behoorlijk futloos. Kinderen zitten op scholen en hebben geen energie. En dat is een, maar omkomen doen ze niet. Je hebt niet meer van met vliegen op de mond en die skeletjes. Mm. en zo. Dat kan je alleen nog in Somalië gaan filmen. Maar daar heeft het met de burgeroorlog te maken. Maar, maar mensen die maar één keer om de zoveel dagen te eten krijgen... die zijn er nou heel veel in de derde wereld. Afrika, Zuid-Amerika enzovoort enzovoort. Maar ja... Ja, je kan, het, je kan het niet filmen. Dus, dus we, we weten alle. De, het grootste leed weten we dicht te smeren met ontwikkelingshulp. En ondertussen lijkt het, lijkt het als, als, alsof de, wereld, de, wereld, de wereldeconomie is inderdaad gegroeid. Maar de honger is exponentieel ja. toegenomen. Dat, en dat wordt te weinig gezien, nee, dat wordt dat te goed. weinig belicht. Ik had, het, ik had het eigenlijk meer over de, de boeven die speculeren met voedsel... waardoor mensen die er toch al hebben... Hun, hun, hun eten ook niet meer kunnen kopen. Maar dat, ze, dat, ja, dat, die, dat doen ze werkelijk in het volle bewustzijn... dat mensen die honger hebben nog moeilijker aan hun eten kunnen komen. Ja, dat en in het, mean... volle, in, het volle dus... bewustzijn, in het volle bewustzijn ook dat uh, zij uh, hun lichaam zijn dat zij dus een biochemische psychomachine uh, uh, ja. zijn... die uh, geboren wordt en dan weer verdwijnt. Dat ja. er niks is voor de dood en niks na de dood. Ja. En dat je in die tussenperiode is het pakken of gepakt worden. Ja. En zij willen bij de kant van de pakkers horen. Ja. Kijk maar naar de leeuwen, zeggen ze dan. Kijk maar naar de dit en naar de dat en zo. En zo. Dus die zijn heel slim bezig in die eigen. En dat je eraan kapot gaat, ja, dan heb je pech. Ja. Ik zorg dat ik geen pech heb, dus ik ben goed bezig. Ja. Snap je? En dat is, dat is het basisidee van het ego. Het ego denkt en reageert per definitie zo. Het ego houdt ook op als je sterft. Dat, dat is het enige dat niet doorgaat. Je lichaam en je ego. Die hou, het ego denkt ook dat het het lichaam is. En het ego denkt dat het moet vechten. Dat voelt zich afgescheiden van de buitenwereld. Maar we zijn meer dan het ego. Het ego is, is niet meer dan een, een, uh, een, een, psycho, een, een psychologische neiging... om je te verpersoonlijken met van alles en nog wat wat langskomt. Mijn dit en mijn dat en mijn auto en mijn vrouw en, mijn dit en dat, met dit. Met, met, met mijn mening. Je verpersoonlijkt je en je, je wordt dan iets. Maar op zich... Bestaat het niet? Is het iets dat niet bestaat? Dat je niet kan pakken? Dat, dat veranderlijk is? Dat vluchtig is als de wind? Dat... En los daarvan merk, je, merk ik dat, dat we nog uit veel meer bestaan... dan uit dat egootje waarin we gevangen zitten. Maar als je wel vol overtuiging in dat egootje gevangen zit... en je weet niet beter... en je komt dan achter zo'n computer in Wall Street te zitten... dan ga je zonder scrupules op voedsel speculeren... met het gevoel dat je helemaal goed bezig bent... En ik kan die jongens er niet op pakken. Ik kan me er wel boos in maken. Maar ik denk eerder van... Nee, ik moet zorgen dat we collectief... Uh, uh, uh, uh, meer te weten komen over hoe zitten we in elkaar innerlijk. Zodanig dat we anders met dat innerlijk leren omgaan. En als we dat, als we dat individueel doen, dan volgt de rest vanzelf. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar ik denk nooit, en natuurlijk we moeten, excessen, moeten, moeten, moeten, ja, moeten we excessen bestrijden zegt, en moeten we afsnijden. Maar, want daar is wel ik, in dat opzicht, wat je zegt, niet verwerpen, maar er zijn. Excessen nee, je moet waarbij. natuurlijk in de troe vast. In, in, in, ja, en ik. en, ja. dus en maar, ik vind het verschrikkelijk dat, dat al die lui van Wall Street, dat de, de, die niet aangeklaagd worden. De Madoffs en zo, goed, dat is natuurlijk heel prettig dat die wel uiteindelijk een keer gepakt kunnen worden. Ja, Ja, maar dat is eentje. Maar al die jongens die nu bij Obama in de regering zitten... die zijn net zo fout. Die zijn net zo fout, die Polsen en die, en die, die jongen ja. van de Federal Reserve en zo. Die zitten al jaren in die dans mee. Die hebben het zien aankomen. Die hebben, die hebben gewonnen op de crisis. Die zien de hele wereld verfrutten ver, ver en, en, en ja, die hebben eraan verdiend. Hm. En die doen gewoon door. Hm. Dat, dat, dat vind ik wel, wel ontzaggelijk, hoor. Dat vind ik, als ik dat zie, dan denk ik... Jeetje, jeetje dat het zo ver kan komen, weet je wel. Dat, dat de, de onwetendheid collectief zo groot is. dat, dat het... En wat dat betreft geloof ik ook dat, dat, we, dat de, de natuur op mentaal, psychisch vlak... even woest is en onberekenbaar als op fysiek vlak. Ja. We hebben dat alleen niet in de gaten. Maar er is werkelijk niemand die het hele spel begrijpt. Er is niet zoiets als een conspiracy. Er is niet zoiets als een... Neem nou de jongens die al die bonussen verdienen. They're not happy. Ik wil niet met ze wisselen. Want die zitten buiten. Die zitten ook te snuiven als gekken. Die lopen naar de hoeren. Ja, je je en, en weet hoe het is. Ja, ja, ja, die lopen nu vrouwen te bedriegen. Die zijn hartstikke zenuwachtig dat, dat ze hun auto niet afbetaald krijgen. Omdat ze niet <laughs> nog een duur drukken. Dat is echt, jongen, die, die, die, die, die zijn helemaal... Zo staat die in het leven. Dat is heel vervelend. <laughs> ja. Dus dat wil je niet hebben. Dat wil Geef je niet bijhouden. Geef dan maar een cel in het, in het klooster van de Clarissen? Ja, ja, als dat kan, ja. Dus, ja. Dus, dus, dus, maar goed, ik, ik, ik, ben, ik heb eerder zoiets van... van, van Oh ja, zo ver kan het, dus ja. ver kan het komen. D er kan een tsunami ontstaan op, op, op, op vlak ja. van, van, van egoïsme en, en greed. En we hebben dat niet in de gaten. Ja. En als we het wel in de gaten hebben, zoals nu, het staat allemaal op internet. Gisteravond nog een hele, hele ontluisterende documentaire op VPRO over Wall Street. En, en het wordt allemaal zwart op wit gezegd. En nog kunnen we er niks aan doen. Dat is verbijsterend. Filmmuziek is dit. Ik wordt bij de film A Single Man. Um, geschreven door Abel Korzenjofski. Stillness of the mind. Ik moet uh, Peter de Graaf eerlijk gezegd zeggen... dat ik eigenlijk ook een beetje stil begin te worden. En dat kwam niet door deze muziek... maar door eigenlijk alles wat je nu hebt verteld en gezegd. En ik merk het ook aan reacties van luisteraars via e-mail. Um, verschillende reacties die... Die, van mensen die onder de indruk zijn van wat je vertelt. Ik, ik geloof dat het dat is. Hè? Dat ik daar, als je dit zo in anderhalf uur op een rijtje zet. Dan denk je vervolgens. Ja. Maar hoe nu verder? En misschien is dat wel de vraag die je in een van die, in die lange fragmenten hebt, hebt uh, voorgelegd. Zijn we niet vergeten waar het in essentie over ging. Namelijk over gelukkig zijn. Dat dat de vraag is die dan tenslotte nog... Boven moet komen. Wat is geluk? Voor Peter de Graaf. Uh, ik denk dat, dat, dat mijn geluk niet verschilt van het geluk van andere mensen. Dat is een gevoel. En als je binnenste daarvan doortrokken wordt, dan herkennen we dat allemaal. Maar wanneer ben jij gelukkig? De aanleiding kan heel verschillend zijn, huh? en kan uh, plots en onverwachts binnenkomen. Soms, soms heb ik er veel als gehad van de gewone straat niet de hond uitlaten. En dat ik plots voelde hoe ik daar liep over de wereld. En de hond die aan mijn arm trok. En het gewicht van mijn winterjas. En de zon en de wolken. En de bus die voorbij kwam. En dronken Marokkaan in de, in de stoep. En ik vond het allemaal prachtig. Waar zat, hoe komt dat? dat? Dat moment het is. Of, of hm. zo, dus, dus dat is iets wat je kan overvallen... Maar als je zegt, het zijn momenten die je kunnen overvallen, dan hebben we er, ni dan he dan hebben we er niks aan. Terwijl je zegt, we moeten ons ermee bezighouden. We ja, zijn bij, houden kan, ons met de kan, economie bezig, he, kan, met de dingen je die kan, je er niet toe doen. Maar ja, de je essentiële kan, vraag. Ja, maar dat is wel, dat is wel, dat, dat is wel hetgeen ik, ik geleerd Het geluk is iets dat je kan genereren. Door, uh, uh, ik doe het dan door middel van meditatie... maar ja. daar wil ik nou niet te veel over nee, terugkomen. Ik, ja. uh, maar, maar het is in ieder geval zo... van het moment dat, dat, dat, het, dat je het ego loslaat... dat je de, die neiging om je met alles en nog wat te verpersoonlijken... hoe langer hoe meer loslaat en waarnemer wordt... Ook van de innerlijke neiging om je te verpersoonlijken. Want je moet er niet mee ophouden. Je moet het ego niet bestrijden. Dat is een hopeloze zaak. Je blijft een ego hebben. Je hebt het nodig. Als ze bij de bakken vragen, wat wil je? moet je zeggen, ik wil een brood. <totstuk> ja, precies. <totstuk> dus, hè, dus je moet het niet bestrijden. Maar wat ik wel heb gemerkt, dat ik hoe langer hoe meer... Uh, uh, uh, de, de, ja, wie ben ik? Wie ben ik? En dat ik hoe langer hoe meer dat, dat spontaan dat toeschouwertje ben, dat, dat mm. puntje wat waarneemt... Ja. alles wat er gebeurt, niet alleen in de krant of in de straat... maar ook in mijn lichaam en in mijn gezin. En ik ben dat puntje dat waarneemt. En dat, dat puntje is eigenlijk niet te pakken. Want zelfs al is er pijn, al is er ellende... dan kan ik zelfs ook iets hebben van... wauw, wat voel ik me nou prachtig gedeprimeerd, zeg. Moet je dit kijken... So, dus, maar soms verdwijn je even persoonlijk je, je met die depressie... en je verdwijnt erin. Maar goed, dat is geluk voor mij. Dat, dat is, dat, dat, dat. En hoe dat gebeurt, je, dat ben jij niet die dat doet. Dat, dat is iets in je, in je bewustzijn. Je bewustzijn doet dat spontaan. Het wipt eruit. Het wipt eruit en het kijkt. En whatever it is... Ik bedoel, ellende is ellende als je erin zit... Maar voor het ogenblik dat je er buiten staat, neem nou Les Miserables, die, die, die musical. Het gaat over de ellendelingen. ziet er prachtig met blauwe lichten. Ze zijn in lompen guld. Je wil je er niet in staan. Maar als je er buiten staat, je, wow. Dat is geluk. Dat is, dat is de essentie van geluk. Er buiten, buiten staan en het, en het, en het bekijken ja. en het zien. Ja. En, en, het, en, en dan is werkelijk alles wonderlijk. Wonderlijk. Ben je, zijn we dan ook. Tenslotte, terug bij jouw positie als toneelschrijver. Dat vraag ik mij meer en meer af. Uh, de, de muziek die we net lieten horen van Kozinjavski. Is muziek die jij laat horen. Te, als je, of die je voor jezelf draait als je schrijft? Bijvoorbeeld ja. ja. Is dat een staat. Want dan, dan, dan ben je natuurlijk ook de buitenstaander ja, die ja. waarneemt. Ja. En die, die, al die poppetjes, mensen van vlees en bloed. Met pijn en verdriet en hoop en dromen en alles wat ze hebben. En, en hun gevoelens van liefde. Je kijkt ernaar en je zet ze. En je laat ze tegen elkaar opbotsen. Ja, en... maar er is nog een nuance. Het is goed dat je het zegt, van één ding vergeet ik nog. Ik kijk ze en ik zet ze wel, maar ik ben ze ook. Dat is, dat, dat is het toppunt van geluk. Dat je tegelijkertijd er buiten kan blijven... en het zijn, en erin zitten, en ermee verbonden zijn. Dat je die beweging tegelijkertijd hebt... Dat je, dus, dat je dus zegt, ik ben de wereld. Ik ben niet dit persoontje wat door die straat loopt. Nee, ik ben de hele straat. Ik, ben, ik, ik weet bijvoorbeeld, ik, vroeger wist ik dat niet toen ik jong was, schreef ik maar raak, weet je Oh, dit is een leuke figuur. Rikke tikke tikke tik. -tik, -tik, -tik zo. Tot ik op een gegeven moment, ik verrek. Ik weet ook, in, in, uh, in, in, in uh, hoe heet dat stuk nou weer? Uh, nou, ben je het even kwijt. Uh, Onbad geluid, ja. Onbad, ja? Nee, Henri. In Henri kwam het. Laat ik een oud omaatje opkomen. Dat, dat, ja, dat komt, loopt helemaal verloren. Het werd door dat verhaal. Ik denk, wat komt ze doen? Maar ja, het is half elf. Ze gaat om een half liedertje melk en een klein, een klein wit broodje gesneden. En uh, fuck, en, en ze komt naar nou bij het huis. En, de, en, ja, goed. en er ligt daar een boeket van de, van, de, van de dokter van het dorp. En die... die die is nou eens van zijn patiënten gegaan. Die heigende de telefooning met grote hoofdpijn. En zij dacht, oh, die wil, die, wil, die is verliefd. Met. Dus die staat er met bloemen, die dokter. Maar met zijn hoofdpijn heeft, kan ze niet open doen. En heeft kinden, denkt, ja, ik laat die bloemen niet meer achter. Komt mevrouwtje Ponet eraan. Dat oude mevrouwtje dat daarboven woont. En die vindt die bloemen van die dokter. die denkt, oh, die is voor mij. Dus vanaf dat moment waanzinnig verliefd op die dokter. Misschien een beetje ingewikkeld, had ik het allemaal verteld. Ja. In ieder geval, het was een, een, uh, een fantasie, in mijn ervaring. En ik geloof, 2,5 jaar later zit ik in een situatie... dat ik denk, nu ben ik zoals dat mevrouwtje Bonnet. Nu sta ik hier voor de spiegel met me helemaal mooi te maken... en bij alles wat ik aandoe, denk, dit, dit, dit, dit lukt niet, het is niet goed. Het is... Waarom, zegt ze, waarom? Uh, zit er in mijn ogen het natte bruin van oude bierflessen. Waarom zitten er twee oude aardappels op de plek... waar mijn wangen hadden moeten zitten? En zo gaat het zich dan mooi maken voor die dokter. ik denk, van, ik heb helemaal geen figuur gefantaseerd. Het is een afsplitsing van mijn eigen psyche. Het is een, het is een hmm. stuk van mezelf wat daar opgevoerd wordt. En sindsdien weet ik dat ik niks kan verzinnen... wat buiten mezelf ligt. Ik kan, ik kan niet iemand anders verzinnen... Dus, dus, dus het zijn wel poppetjes, maar, maar met enorm veel liefde en mededogen ja, ja. laat ik ze... Laat ik ze allee, het, het, is, het is ook... Ja, ik zit er ook in. Ik neem er geen afstand. Ik ben niet een, een godje of een medogeloze... Regisseur die die marionetten spelen. Nee nee nee. nee nee nee nee nee nee nee nee ik, ik hou van ze allemaal. Ik wil ze allemaal tot hun recht laten komen en, en ik vind ze allemaal belangrijk en ook in, in hun kwetsbaarheid, in hun onnozelheid, in hun in hun niksrigheid. Nee, maar dat is ook precies Snap waar we je? eigenlijk ook in, al vrij vroeg uh, uh, tegen elkaar zeiden, denk ik, dat het echt die twee dingen zijn die ja. aan de hand moeten zijn. Ja. He, toen was het nog negatief gesteld, van, had, ik het over, had ik het over de meedogenloze blik van de theatermaker op de wereld, het functioneren en tegelijkertijd mededogen. Maar ja. Dus, dus wat, wat, ik nu heb, wat we nu hebben is de afstand die je moet hebben, het, het, het waarnemen van alles, ja. inclusief jezelf, en de verbondenheid. En de verbondenheid, die twee tegelijkertijd. En, en dat genereert voor mij geluk. Ik denk als je, als je om het even welk, welk geluksmoment ook van andere mensen zou. He, wat is gelukkig dat, dat je dat eigenlijk die twee elementen steeds weer gaat zien? Kinderen zeggen: ze, Ik ben gelukkig als mijn kind op mijn schoot zit. Nou ja. Maar ja, wat, wat, wat, wat hebben ze dan eigenlijk vast? Ze hebben ook hun eigen innerlijk kind vast. Via hun eigen kind maken ze contact met dat wat. wat wat zelf te weinig op schoten heeft gezeten, enzovoort, enzovoort. Dus de, ik heb, de psyche ik, zit zo in elkaar namelijk. Ik heb wel het idee dat... je uh, liet dat net even aan het begin van dit tweede uur volgens mij vallen... dat, dat je in je jeugd met allerlei pff, nou ja, moeilijke dingen te maken hebt gehad... waar we niet op in zijn gegaan. Je hebt volgens mij wel eens gezegd... dat het kinderlijke de basis van het theater is. Zonder meer. Dus mag ik dan de conclusie trekken... dat het werkelijk in het theater, dat je, dat het theater voor jou... Dat kind als het ware heeft vrijgemaakt. Terwijl het vroeger zo. Ja, ze, nee, het kon zijn kunnen... verhaal vertellen. Dat was belangrijk. Het kon zijn verhaal vertellen. Ja, dat en zo was het en zo en zo en zo, zo. Ik denk, Ja, vertel maar. Ik geef ik ze wel tekst en ik. Ja, ja ik ga dat doen. Ja. Heerlijk, heerlijk! Maar oplet hoor, want, want het, lijkt, het kinderlijke is, is, is, is niet alleen in het theater, maar, maar ook in, in religie. Ja. Uh, in, in het hindoeïsme merk je ook dat, dat, dat vergevorderde zielen... dat die heel eenvoudig en naïef terug worden. Uh, Christus, ja. laat de kinderen tot mij komen. Ja. Dus het, het kinderlijke is, is een veel belangrijker kracht... dan, dan het, het vermogen tot, tot uh, argeloosheid, het vermogen tot openheid... het vermogen tot, tot uh, uh, verwondering en zo. Het is veel ja. belangrijker kracht dan je zou kunnen denken... En dat staat natuurlijk aan de andere kant, aan de andere kant van het ego. Ja. Dat dat precies probeert te verhullen. Dat, dat dat bang is voor dat kwetsbare kind. Voor dat makkelijk te traumatiseren kind ja. enzovoort. Dus, maar het is zeker zo dat theater ook voor volwassenen... Ik bekijk het vanuit het kind, ik bedoel, de, de structuur van een voorstelling, hè, Frog ook, het gaat over een hele boze, dan denk ik, waah, Zo, en dan een hele zachte, en die wil lief zijn tegen die boze. Die boze, die ziet dat niet. Tot die zachte zelf ook een map gaat geven, en die, die boze vastbinden, denk ik, wat heb ik nou gedaan? Dus dat is dan wel heel, heel kinderlijk <laughs> in wezen. Maar ik geef ze teksten over economie, en over dit <laughs> ja. en over huwelijken, weet je wel. Zo maar in wezen, in, in de grond wat je ja. meemaakt als toeschouwer, is het is sprookje, dat is echt... Ja. Een beetje creepy sprookje. Ja. Erom mythes en, en sprookjes en, en dat soort dingen... Die, die hebben op zich iets heel kinderlijks... maar dat zijn werkelijkheden van de ziel. Dat zijn werkelijkheden waar we allemaal in leven. Ook de politici, ook de grote belangrijke economen. Ook al die serieuze voetballers van de eerste klasse. Diep van binnen maken die op mythisch niveau een mensenleven mee. Ja. En dat is heel kinderlijk. Ja. Er zijn, ik ga ik, ik, ik proberen het weer bij ja, elkaar te krijgen. Ja, ja, nee, niet <laughs> maar Met twee voeten op de grond te krijgen. Dat, het, uh -huh. dat Ik denk, er zijn voorstellingen, die kunnen mensen zien. Um, ja, bij Matzer in Den Bos, uh, kan je volgens mij voorstellingen als het ware kopen? Is het niet zo klein? Ja, ja, die kleine voorstellingen voor, die nou, we gemaakt de, hebben voor Zuid-Afrika. Het is al een aantal jaren dat we daar naar een, naar een voorkamerfestival gaan in Darling. En daar schrijf ik telkens korte dingetjes voor van twintig minuten. Ja. Dus, uh, en, en ze hebben er nu al een stuk of vier, vijf geloof ik. Precies. En daar, Hele... daar, daar zitten... Uh, uh, ik heb er twee, in de zomer twee van gezien op het festival uh, Boulevard. Een beweging van een sprookje van Andersen. Ja. En een eigen sprookje. Maar dat zijn voorstellingen die in een hele intieme... Die kunnen in de huiskamer gespeeld ja, worden. Ja, ja, ja, ja. zijn ze ook voor bedoeld. Hè? Daar zijn ze voor, precies. Dus ja. dat is, je kunt ze dat, die wereld dus binnenhalen. Ja. Um, ik zei het al, Boiling Frog, dat komt dus als hoorspel op... Uh, nou ja, in de herfst op deze zender ergens halverwege kaasdoenen. Dan zullen wij aan je denken... Nieuw stuk? Fijn. Wat komt eraan? Happy, happy, happy. Happy? <laughs> It is a happy end. <laughs> <laughs> nou nee, dat is op, op aanvraag van Matzer. die, uh, Madelaine, die, die, Madelaine die Madelaine Madelaine. Madelaine, ja. Die een stuk wilde maken over, over de spirituele uh, uh, uh, uh, uh, supermarkt. Die zich daar nogal boos in maakte. En zo. Ik heb eerst gezegd, Madeleine, moet je niemand anders vragen? Want ik snap je boosheid wel, maar ik deel ze niet. Zo, okay. Natuurlijk zijn er veel excessen in en zo, dat weet ik wel. Maar ik vind niet dat we, dat we de mensen moeten gaan vertellen... Uh, uh, ja, de, de vooroordelen tegenover spiritualiteit nog eens moeten gaan onderstrepen. Ik, denk ja. eerder dat we het, ik wil het eerder promoten, maar ik ben het ik volledig met je eens dat daar... Dat daar ja. Aberraties in zijn dat Tuurlijk. er he, mensen ja. bij de neus genomen worden gedurende lange jaren, enzovoort, enzovoort. Nee, nee, jij moet schrijven, jij moet spelen, bla bla bla bla bla. Ze zijn tot een soort consensus gekomen. Nou, maken we iets over, over spiritualiteit en, en relaties met die dingen die haken in elkaar. Hoe je langs de ene kant toch ja, veel kan weten of geëvolueerd. Een soort guru goeroe, goeroe zijn en, en langs de andere kant een ontzettende mens blijft. Ja. Wat bij de meeste Goeroes het geval is. En, Ook en, nog. En uh, waar men zich vaak in vergist. Maar het is een hele menselijke voorstelling. En het gaat over liefde eigenlijk. Ja. Um, dankjewel. Alsjeblieft. Peter de Graaf. Ik vond het een uh, bijzondere nacht om dit avontuur uh, aan te gaan. Niets verwerpen. Antou dat. Dat is voldoende. Dank je. Precies. Daar kun je een heel eind mee komen. Begrijp ik. Um... Goede reis, verder. Dank u. Terug, verblijf. Morgen heeft elke spante gast Frank Verhallen. Ik heb rekkenner, eigenaar van een theater in het bos, of de producent, dat weet ik niet precies. Dit is de nacht komt zo meteen. Ik wens u een hele goede nacht. Um, blijf gaan. Ik ben ook wel eens bang, net als jij, en jij, en ik en ik. En CRV.